Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De zoon van de vermoorde journalist Khashoggi heeft saudi arabië verlaten. Dat meldt CNN op basis van bronnen rond de familie. Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch meldt dat hij het land heeft verlaten. Salah Khashoggi heeft zowel de Saoedische als de Amerikaanse nationaliteit. Maar hij kon het land eerder niet uit vanwege een uitreisverbod. Het is onduidelijk of dat verbod is opgeheven of dat hij is gevlucht in Jordanië zijn veertien scholieren en leerkrachten om het leven gekomen door een plotselinge overstroming. Minstens 22 anderen raakten gewond. De slachtoffers werden overvallen door hevig noodweer tijdens een uitje in de buurt van de Dode Zee, waar de kinderen en hun docenten aan meededen. De autoriteiten zijn begonnen met een reddingsoperatie. Inmiddels zijn twintig mensen gered. Een aantal van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Modeontwerpers Victor en Rolf zijn benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Ze kregen de koninklijke onderscheiding van de Amsterdamse locoburgemeester op een bijeenkomst waar het 25-jarig jubileum van hun modemerk werd gevierd. Victor Horsting en Rolf Snoeren hebben eigen parfums en ontwierpen onder andere de bruidsjurk voor prinses Mabel. Het werk van de twee mannen wordt vaak beschouwd als kunst en was eerder te bezichtigen in musea in New York en Londen. En een man die al 50 jaar zonder rijbewijs reed... is deze week door de politie van de snelweg gehaald. Dat gebeurde op de A15 bij Spijkenisse. De man viel op omdat hij slingerend over de weg reed. Toen agenten hem aan de kant hadden gezet... moest hij bekennen dat hij nog nooit een rijbewijs heeft gehad. De man woont sinds 1968 in Nederland. Hij kreeg een boete en hij moest opgehaald worden... door familieleden met een rijbewijs. En dan het weer. Vanavond valt er wat lichte regen. Vannacht daalt de temperatuur tot 9 graden. Morgen is het bewolkt en kan er een bui vallen. Soms met hagel en onweer. Dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. de smet, maar ik moet eventjes mijn programma beginnen, want uh, <laughs> die is ook heel belangrijk. Uh, ik zit al driftig uh, te, te, te, te mailen en weet ik allemaal wat van allerlei dingen om uh, te vinden. Ja, die kan de optie 2 niet vinden, maar goed. Uh, ik ga gewoon uh, alternatieve VM even beginnen, want anders dan uh, gebeurt er helemaal niks. Uh, het zijn, uh, zoals ik al uh, heel erg uh, terecht heb op uh, gemerkt de familie Bondwegen, uh, in de studio, en dan moet ik even kijken of ik het, het, het de goede microfoon heb. Hallo? Ja! Wow. Hey, ja. <laughs> uh, uh, op diezelfde plek ik zat vorige week je broer. Ja, dan ga ik wel ergens anders zitten. <laughs> uh, en nu zit jij er dus. Uh, maar ik had uh, van Franke al vernomen dat jullie al helemaal klaar zijn met het album van, uh, van Line. Dat klopt. We hebben in de maand augustus hebben we tien dagen in de studio gezeten bij Marcel Vakkers in uh, Rotterdam. Bekende naam, ja. Ja, Marcel Vakkers is de oude toetsenist van uh, The Mad... Ja. En uh, hij is ook heel erg betrokken bij de Kick. En die heeft samen met Van Raven, de leadzanger van de Kick... een eigen studio gebouwd in Rotterdam. Ja, ja. De PAF-studio. En, en, en daar weet, hebben we gezeten. En ik weet dat, ze ook hier, dat Marcel iets met uh, Cosmo Carnival heeft uh, ja, gedaan. Ja, die heeft het album gemixt en het eerste album geproduceerd. Als ik, als ik me niet vergis. En het tweede album heeft hij ook gemixt. Ook nog? Ja. ja ik, ik moet even nog iets uh, doen. Uh, de eerste plaat die je hebt gehoord is... Stage Republic. Ik zeg het er maar even bij. Want, okay. want anders krijg ik daar weer van... Hey, wat heb ja. je nou gedraaid aan het begin? Da Stage Republic en We Woke Up. Dat is, uh, maar goed, omdat ik uh, dus nu uh, twee uh, dingen tegelijk moet doen... Uh, en Roy de Smet een antwoord moet <laughs> geven... en jou uh, moet introduceren. Ja. Dus, maar goed, uh, we waren bij Marcel Fakkers uh, gebleven. En uh, die, uh, die... Nou ja, goed, die hebt het uh, verhaal verteld. Ja. Uh, dat is dus nu uh, degene die, uh, die jullie geluid heeft uh, bewerkt... Uh, voor, of geluid heeft verzorgd. Ja, dus uh, we hebben de, de vorige platen en het, ons album opgenomen bij mijn broer, Frank... in de King Ford Studios in ja, Volendam. Ja. En we wilden voor deze plaat graag um, eigenlijk op één plek zijn. Want het gevaar in Vonderdam ligt er niet dat we daar uh, familie hebben... dat we daar, een deel van ons daar woont. Hé, hey, hallo, kom even een bakje doen, uh, uh, uh, ja, dat soort of, uh, ideeën. Ja, of ik moet vanavond eten bij mijn moeder, dus uh, ik uh, moet daar uh, weg. Ja, en uh, laat ja. beginnen we morgen. Dan kunnen we niet even een half uurtje later, want ik moet hem hond uitlaten. Uh, ja, so yeah. het. Je ja. snapt het wel. En ik wilde heel graag gewoon die volledige focus. Dus ik wilde echt gewoon tien dagen uittrekken om die plaat op te nemen. Ja. En eventueel dingen daarna nog qua productie of focus los te doen. Maar ja. het is niet nodig geweest. Hebben we hebben het in zeven dagen Afgemaakt. We hebben echt geknald. Echt elke dag beginnen om. Uh, tien. En dan eindigden we wanneer we geen zin meer hadden. Dus dat is de ene avond tien. En de andere dag om zeven uur dan gingen we samen eten. En we zijn ja. s'avonds naar een concert geweest van Spinvis. Aha. En de ene week sliepen we, de vijf dagen sliepen wij een vriend van Koen. Die ja. heeft een enorm herenhuis daar van vijf verdiepingen hoog... waar we mochten overnachten, <lacht> want die familie was op vakantie. <lacht> en uh, de andere dagen hebben we op een camping overnacht ja. in een uh, Finse blokhut. Ik zit, ik zit even na te denken, van, dan komt de, de, de, de ouders komen terug en dan is het... Wat ruikt het fris? Uh, wat, uh, hey, ik bedoel, hebben jullie een feestje gegeven. Gaan we even de boel schoonmaken. Hè? Want uh, de ouders komen Ja, nah, dat, dat viel wel mee. Oh. We hebben natuurlijk wel een paar borrels gedaan. Maar we hebben daar niet uh, exorbitant uh, veel uh, geen, uh, uh, geen narcotica. Uh, uh, geen drinken, uh, aangelegd. Nee, leggen, dat viel hartstikke leuk. mee. Uh, Oké. Okay. Ja. Goed. Maar dit is dus serieus uh, gewerkt? Uh, door, ja, dit is wel hard uh, gewerkt. Ja. Er was één avond waarbij we wel het een beetje uh, laat hebben gemaakt. Waarbij we echt gewoon vol zijn wezen stappen in de stad. Ehm... Uh -huh. um, maar ook, toen, de dag, ook de, toen moesten we weer de dag erna om tien uur uh, met de koptelefoon op die partij inspelen. Dus, ja. ja. Oké. Okay. Uh, heel duidelijk. Ik, uh, ik heb nu even meneer de Smet even gewezen dat ja. uh, dat hij uh, altijd FM. Uh, Hallo Roy. Leuk dat je luistert. Ja. Fijn. Nou ja, hij, ik weet niet of hij het kan horen, want oh. hij zoekt uh, zich helemaal surf naar de oh. livestream. Dus uh, dit is dus even gewoon. Leuk onder elkaar radio te ja, doen. Dit is uh, voor de hardcore-luisteraars. Echte hardcore-luisteraars. Op de radio. Voor, ja, luisteren. En, en voor die mensen die uh, zeggen: wat is dit? Nou, dit is gewoon even een gesprek uh, tussen Paul en mij. En een wederzijdse vriend. Die heet ja. Roy de Smet. Maakte hier ook onderdeel uit van de. Uh, Piers Songwriters ja, Guild. Ja, ja. Daar uh, geloof ik wel... Uh, absoluut. Ja, ja, Roy he? is eigenlijk een, um, een veteraan, zou je kunnen zeggen. Hij was vanaf het begin er al bij. Mm -hmm. En Frank en Bianca hebben dat natuurlijk opgezet. Ja. Maar Roy heeft nu een aantal taken van Frank en Bianca overgenomen. En ja. ik denk dat ik, dat ik wel durf te zeggen dat hij nu wel een van de hoofd... Uh, Mm. Organisator is samen ja. met Frank uh, en Roy praten het aan elkaar en die uh, communiceert met veel mensen. Dus een ja. uh, petje af voor. Uh... Uh, er, is, er is weer een uh, talentvolle band opgestaan, heb ik gemerkt. Kings Jukebox. Ja, ja dat is ook een uh, <laughs> nieuwe band, het Volendam. En die speelde toevallig het voorprogramma van Alaska. Zag ik. 7 of 8 december, als ik het vergis. In permanent. In permanent, ja, in de P3. En het leuke is, ik geef die liedzanger geef ik pianoles. Dus ik ken ze een beetje. Goed, de kop is eraf. Paul heeft zich voorgesteld. Het gaat om het tweede album van Deadline. Heb je hier al een titel? Daar zijn we nog over in Conclave. Maar ik ga vanavond wel een tipje van de sluier. Oplichten. Oké, okay, ja. dus dat uh, krijgen we wel iets uh, van, uh, van te ja. horen. Goed, uh, nou ik ga even twee nummers draaien, want uh, dat is wel nodig. Want dan kan er nog even links en rechts uh, wat uh, gecheckt worden. Dat, dat komt mooi uit, want er zit er ook een instrumentaal van uh, bijna zes minuten tussen. Uh, eerst een dame die uh, morgen haar EP gaat uh, presenteren en. Uh, Tenminste ook de band waar, uh, waar zij deel van uitmaakt. Eigenlijk een beetje hetzelfde als Frank met Alaska. Hè? Frank is de vaandeldrager. Eh, maar het is wel een band. Hè? Dat is hetzelfde als uh, met, uh, met Joe Marches ook. Uh, Johanneke Kranendonk is uh, zeg maar, uh, de frontvrouw. En de rest uh, die doet gewoon ook mee. Maar de band heet natuurlijk Joe Marches. Yeah. Nummer heet Clearings. En die ga je nu horen. Aan Victor Harasti gekomen. Nou dat is heel simpel. Uh, ooit speelde hij mee samen met uh, Isaac Bullock. Uit Haarlem. En uh, toen hadden ze een uh, leuke song uh, uh, gemaakt. Uh, maar uiteindelijk is Victor meer een jazzmuzikant. En dit uh, heeft hij samen met, uh, met zijn project heeft hij, uh, opgenomen. Darmakaya heet hij. Uh, of ja, ik weet niet hoe je dat uit uh, moet spreken. Maar misschien uh, dat uh, Victor mij dat beter uit kan leggen dan dat ik dat doe. Vio heet, hij, uh, heet de band of het project. En daarvoor hoorde je Jo Marchers met Clearing, uh, ik zei clearings in antwoord, maar dat is dus clearing. Uh, morgen komt de EP uit Day In, Day Out. Dus let op, uh, dames en heren thuis, die uh, komt morgen. Nu zit klaar Paul Bond, de frontman van Dandelion. Want uh, ja, we gaan natuurlijk een aantal songs van Dandelion horen. Ik weet niet, uh, Paul, ga je ook uh, al een beetje stiekem wat spelen wat op het album staat? Ja, dat ga ik doen. Ja. Dat ga je dus doen. Dus uh, we hoorden dus vanavond al een aantal songs die op het uh, tweede album gaan verschijnen. In één week tijd. Dat is uh, Ja, de jongens hebben. Het was een beetje kadaverdiscipline, als ik het als ik jullie zo heb gehoord. Ja, het was wel. We waren wel gedisciplineerd. <laughs> ja. Goed. De eerste, het eerste nummer. Ja, en het tweede nummer mag je er meteen achteraan okay. spelen. Maar de eerste twee nummers, welke zijn dat? Um, ik begin met een uh, single van de vorige vinyl dat we hebben uitgebracht. Ja. Dat liedje, Brother, you can write all your wrongs. Dat hebben we op een 7 inch uitgebracht. Ja. En daarna speel ik um, ik denk het eerste liedje van ons debuutalbum. Van het debuutalbum. Ja, en daarna ja. gaan we door voor de tweede helft. Dan blijven mensen misschien hangen. Ja. <laughs> dan uh, speel ik uh, het liedje dat iets vertelt over de titel van het nieuwe album. Aha, dus dat gaan we, dat gaan we dan uh, straks ja. horen. Maar eerst nu twee uh, bestaande nummers uh, die, die nog uh, terug uh, te herleiden zijn op Spotify, iTunes. Ja, ik die staan er allemaal op. Die staan er allemaal op. Ja. Goed, Paul. Those are statues of a best. I fain should I fear the ordeal of a god who left me standing in the rain. But oh, my brother, you can right all your wrongs, pay the debt you owe Visions that you speak of, and at night you dream of, they become part of the shadows after dark. and slept and breathes just like That you speak of And at night you dream of They become part of the shadows after dark They become part of the shadows after dark They become part of the shadows after dark Dat was het eerste nummer. Ja, dat was het eerste liedje. En nu het tweede liedje. Ja, en het liedje heet A Minute Full of Laughter. En het is de openingsplaats van ons eerste album, Everest. Let's start the day Paper at that'll say if you buy this, everything. Is it true that a boy aged two was shot right in the head and was dead a divine ricochet was saved for whom well i'm sure that a minute full of laughter will reflect from the mountains and call upon one single string that will shut up Thank you. For... falls as it falls, and then everything falls as it falls, oh yes, everything falls as it falls. Dat ja, was hem. De eerste blok met uh, Dandelion-songs. Dank je, Paul. Dankjewel. We gaan uh, zo dadelijk uh, natuurlijk nog uh, meer uh, van je horen. Maar eerst uh, gaan we weer uh, terug naar het uh, speellijstje... wat ik uh, zelf ook heb. Hij was hier, twee jaar geleden was hij hier ook. Deze man, uh, Rob Murphy, komt uit Noord-Ierland... En wat heel erg uh, fijn is, het is een eigen opname die we hebben gemaakt uh, van toen. Het was, uh, dacht ik, 2 of 3 november, ik uh, weet het niet meer uit mijn hoofd... maar het was precies in ieder geval een paar dagen na het verscheiden van mijn moeder. Dat kan ik in ieder geval er wel bij uh, vertellen. Uh, maar het was ook een uh, song die daar een beetje op uh, sloeg... want dat heeft uh, daar ook wel mee te maken, heeft Rob mij toen uitgelegd. The Darker Side... and steady my head cause there is hope for all mankind if we let I come to you With an open hand But life's tattoo I will fight you Till the night turns day In kwestie heette Jeditha. die uh, dat uh, niet zo lang geleden heeft. Ze haar hele EP Waves gepresenteerd in de OT301, dus een schijnbaar en een of andere voormalige kraakpand. Uh, waar, uh, waar nog veel uh, meer muzikanten hun uh, spullen uh, aan de man uh, brengen. Daarvoor hoorde je Darker Side van Rob Murphy. Eigen opname, want die hebben we natuurlijk ook uh, gemaakt. Het is dus, uh, altijd wel heel erg leuk als we dat op een gegeven moment uh, uh, kunnen doen. En Rob Murphy was toen geweest. Bij de lichtjesavond... tenminste, eh, voor mij dan... was het eh, de lichtjesavond van 2016... liep ik met een een of ander uh, kaarsje... over uh, de algemene begraafplaats. Ja, het was triest. De aanleiding was wel triest. Mijn moeder was toen overleden. Hmm. Jij weet nog, want jullie waren een week daarvoor... Ja. waren jullie er, dat ik het toen ook nog... Uh, heb aangestipt kort. Ja. Eh, dat, uh, dat staat nog wel een beetje... nog wel uh, bij, geloof ik, toen. Natuurlijk, het was een beetje ja, gedenkwaardige ja. uitzendingen. Kan ik me herinneren. Twee gedenkwaardige uitzendingen. Eén met jullie... En een week later met Rob Murphy. Dus dat, uh, dat, dat was toch wel heel speciaal. Ja, ik weet nog wel dat je toen uh, daar heel druk mee bezig was. Ja, uh, ja. natuurlijk. En ja. dat, Hij uh, dat, dat, uh, ja, heeft toch een beetje zijn sporen nagelaten. Tot een jaar eigenlijk uh, daarna. En uh, uh, sinds de jaarwisseling ben ik er een klein beetje overheen. Mm. Dus dat, uh, dat zal nooit helemaal overheen gaan. Maar dan heeft het een plekje gekregen. Mm -hmm. uh, de muziek van jullie heeft daar natuurlijk ook... Uh, een goede rol in gespeeld. Bij het, uh, het even slikken, wegslikken, noem maar op. Maar dan is muziek wel een goed middel, denk ik. Nee, Dank je wel. Ik vind het wel bijzonder dat, je daar, uh, <laughs> dat wij daar een rol in hebben gespeeld. Nou, jullie hebben daar best wel een goede, goede rol. Het is ook uh, fijn dat ik jullie ook ken, goed, uh, goed mm. ken. En dat, dat scheelt natuurlijk ook een hoop. Uh, maar goed, uh, en het is nu ook groot genoegen dat jij er uh, weer, uh, weer bent. Uh, net, uh, net als vorige week uh, je broer. Dus uh, mm -hmm. ja, toen zat ik al um, dik mijn handen te wrijven van... Ah, ze komen weer. Super. <laughs> dus, nou, ja, ja, ja, en wij ja. ook. ook. Ja, ja, ja. Goed. Uh, maar dat gaat al een hele tijd uh, terug. Uh, dat van jullie. Uh, toen heb ik jullie nog ooit eens een keer getroffen tijdens een, een festival dat je wat Sandy Deen in Almere had. Ja, ja. ja het dat is, wel is wel denk een hele ik in tijd 2012 terug. geweest, zo'n beetje. Ja, dat zal het wel geweest zijn, dat is ja. wel zes jaar terug. ja. Want waren jullie toch wel van die hele broekjes toen nog? Ja, ik, ik, zes jaar geleden was ik zes jaar jonger. Ja, dus, uh. <laughs> ja want, want uh, is dat... Uh, ja, de, de, het komt niet zomaar... Uh, het, uh, dan moet je, je moet wel wat ervoor doen uh, om uh, zover te kunnen komen, denk ik. Um. Wat is het ja. geheim eigenlijk? Nou, ik, als wij het geheim hebben, dan hebben we het niet goed. Maar um, ik, we, we werken er wel hard aan. We pakken alles aan. We, we, we hebben altijd de motto gehad spelen spelen. We pakken alle shows aan. En dat heeft ons wel uh, afgelopen jaar weer in het concertgebouw uh, gekregen. En Caprera hebben we gespeeld. Ja. Paradiso uitverkocht. Ja. Um, we hebben onze albumrelease in Paradiso Noord gedaan. Ook bijna uitverkocht. En onze nieuwe release komt waarschijnlijk Paradiso Bovenzaal. Ja. Er komt weer een nieuwe tour aan. Waarbij we ook Crossbones, en Nash gaan vertolken. Ook weer een concertgebouw. En Caprera, uh, Tivoli. Ja. Dus, dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Um, maar het is nog wel een moeilijke, uh, moeilijk om echt een groot had... mee te verdienen. Ja. Met z'n vieren. Je doet een show. En je wilt al zoveel mogelijk spelen. en We zijn ook niet echt beroemd of zo. Nee, maar ik had het vorige week met je broer daar ook over. En je broer had daar een behoorlijke uh, ja, mening over van een dj mm. of een jockey moet eigenlijk een beetje de muziek uh, vinden en dat delen op de radio. Dat is een mm -hmm. beetje zijn visie. Hè, en maar de realiteit het, is helaas dat is, anders. Ja, ik wou het net zeggen. Uh, het is allemaal leuk uh, hè, dat we in de, de wereld draait doors uh, kunnen zitten, maar dat mm -hmm. schijnt nu niet meer het geval te zijn. Die muziek meer niet is nu niet afgeschaft. Ja, maar eigenlijk weet je, het, het, het bijzondere is misschien wel dat je moet ik Denk eerder dat wij een beetje vervreemd zijn van de mainstream. Ik denk wat mensen willen. Ja. Tellen, weet je, de radio bestaat nog steeds en mensen luisteren waarschijnlijk meer naar 5, 3, 8 en music En ja. de, de, de artisanen of de. Die is ook een, de nostalg, weet je, mensen die een beetje nostalgie hebben voor ja. het verleden. Weet je, die houden van muziek met gitaren en drums. En weet je, geen drumcomputers en geen synths. We houden gewoon van Rootsie. Weet je, ja. mensen die ja. een instrument beheersen. Maar eigenlijk is dat een beetje een uitsterven dras. In de realiteit, weet je, er zijn natuurlijk wel mooie. Uh, Um, initiatieven en je hebt natuurlijk laatst once in het Blue Moon festival en ja. je hebt festivals die zich daarvoor inzetten en bepaalde plekken zomaar is Guild bijvoorbeeld in Vondam ja maar de realiteit is eigenlijk dat, het, dat de liefhebbers een beetje uitsterven zijn weet je het zijn vooral oude... Uh, dat je daar de, de rotten zeg maar de veteranen die het gek vinden als je als, als jonger bent dat doet ja. maar ik heb het gewoon niet gevoel dat de jongeren heel erg om, om staan te popelen je moet wel echt iets in een heel specifieke niche zitten of ja um, ja, ze nou, dat, dan dat, vind mij. Ik, dat vind ik eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. En aan de ene kant vind ik toch wat jullie doen. Hè, uh, jullie uh, brengen dat. Jullie hebben echt een beetje ook de hang naar dat hele verhaal van Crosby, Stills, Nash en Young. Hè, mm -hmm. om, om, om, om dat te noemen, want daar ja. doet het mij heel sterk aan denken. Uh, maar dat doen jullie toch op een eigen wijze. Plus dat jullie ook gewoon een eigen uh, song staan uh, mee. Hè. Jullie brengen eigen songs. Het is niet. Het is wel gebaseerd op iets wat bestaand is. Maar je, het, het zijn wel eigen nummers. Ja, we zijn we halen onze inspiratie natuurlijk wel uit die oude dingen. Maar we proberen wel vernieuwend te zijn, ja. fris te zijn. We willen ja. niet uh, klinken als dat ene beentje ja. uit je ja. oude, oude muziek probeert na te bootsen. Want ja. weet je, als je dat wilt horen, moet je, moet je die muziek gaan luisteren. Ik bedoel, ja. Dat hebben sommige mensen veel beter gedaan dan wij. Ja. Kun je veel beter een soort nieuwe inslag eraan geven. Een nieuwe insteek proberen te vinden. En uh, ja, ik heb wel het gevoel dat het goed gaat. Op de nieuwe plaats zitten heel veel koordjes, veel harmonieën. Waar we ja. natuurlijk door de Nash zijn geïnspireerd. Maar uh, ze geven ook alweer onze eigen invulling aan. Ja, ja, ja. Dat idee, aan die soort muziek. In dat opzicht denk ik wel dat we iets nieuws bieden. Heel goed. Uh, we gaan zo weer even wat van jou horen natuurlijk uh, op de Krug. Uh, nu eerst een ander nummer uh, wat uh, uit uh, dezelfde stal van de King Forward uh, komt. Namelijk Lions Den. En het nummer dat heet Nauko. We'll be van uh, King Forward Records is uh, Lions Den. En het uh, laatste nummer dat, uh, wat ze hebben uitgebracht uh, was deze, Naoko. We gaan weer even uh, kijken naar uh, de andere kant. Want daar uh, zit uh, Paul uh, van voor ons uh, klaar. En uh, die gaat uh, nu weer uh, wat uh, voor ons uh, spelen. Dit keer volgens mij een paar... Uh, paar of uh, sowieso één nieuw nummer uh, van ja. het uh, nieuwe album wat er gaat komen. Ja, ik ga twee nieuwe liedjes spelen. Ja. En de eerste, die heeft heel erg veel te maken met de titel van het album. Ja. Um, en het gaat over de ruimtehonden. Het gaat over de honden die door de Russen de ruimte zijn geschoten als eerste. De Laika's zo... van deze heel wereld. Goed, ja. Laika, ja. Belka, Strelka. Ja, die ja. honden. En uh, ja, inderdaad. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dus, Moet... Het bijzondere aan Laika ja. is eigenlijk dat hij in de ruimte werd geschoten... terwijl ze van tevoren al wisten dat hij niet zou overleven. Ach. En ze hebben zelfs een, zelfs een soort verslag bijgehouden... waarbij ze zeiden, ja, het gaat goed met Laika. Ze eet goed en ze drinkt goed. En ze zit, vliegt nu daar en ze kijkt naar de maan. En, weet je, dat is een heel erg... een soort verslag van hoe die hond dat zou moeten beleven. En in 2002 is het uitgekomen dat die hond bij de lancering al is overleden... van de stress en van de angst... Ja. En dat vind ik zo'n uh, bijzonder gegeven van zo'n hond... die dan door zo'n betruispoortje naar de maan kijkt. Weet je <laughs> en uh, gewoon het, het hele idee van ruimtereis door een hond. Daar okay. gaat het wel over Daar gaat het over. Het absurde bestaan dat we eigenlijk leiden. Hoe we dat proberen in te vullen. Laat maar horen, Paul. Okay. After all that we have said and done, we are right back where we started from. Not a wink from where it all began. Balkans struck a howling sound was at the moon. And like a bark in one last bark, I'll smell you soon. Het is een kort, maar Heel. krachtige song. Uh, het tweede nummer wat je uh, nog op het lijstje hebt staan. Paul. Ja, dit is ook van het nieuwe album. Uh, dus uh, nog niet verschenen. Mm -hmm. Maar voor de luisteraars die luisteren in ons. Leuk vinden is het een soort presentje. Ja? van mij en jullie thuis. Ja. En uh, dit liedje is geïnspireerd door een uitspraak van uh, Charles Manson. Van de Manson Murders. Die op een gegeven moment een uitspraak heeft. Voor Barry, wat mensen aan hem vragen. Een interviewer. Wie ben je? Dan, dan flipt hij allemaal en zegt hij: I'm a boxcar, and a jug of wine, I'm no one, I'm nobody. <laughs> Dat vind ik te gek. Dus ik dacht: Ik schrijf ik een liedje over. Goed. Okay. Liedje de boxcar en Jack jug of wine. Nieuw moppie. Nieuw moppie. Oké. Ja, Nieuwmoppie, Nieuwmoppie, keer, okay. ja <laughs> goed, goed, goed, goed. wine And the clothes hanging it out to dry My on the The chivalry is dead One is the snow Dat, uh, wat zo bijzonder is, als ik je zo hoor, dan denk je, het, het, het komt niet helemaal van een een of andere, uh, ja, ja, een beetje in een uh, nietsontziende killer af. Uh, uh, uh, <laughs> het, het, het, het, het lijkt me ja. gewoon van, eigenlijk is er, het lijkt me zo'n uh, mooie zong, maar er zit wel een degelijk donkere kant van, uh, van het verhaal. Ja. Ja. Goed, uh, Paul. Uh, we gaan uh, natuurlijk uh, straks uh, nog uh, in het uh, laatste uur nog uh, twee nummers uh, horen van, nou ja, het zij een uh, bestaand nummer van Dandelijn en wellicht nog stiekem nog een, een nieuw nummer. Maar goed, wie weet. We, wie weet. Dus we laten dat geheel aan jou over. Um, ja, want dan hebben we nog uh, tijd uh, over om nog een Nederlandstalig uh, song uh, te draaien. Het bijzondere is uh, hoe ik daaraan gekomen ben. Ja, dat is van Revenge Records. Uh, dat is uh, Marloes Hoogedoren uh, geweest. Uh, die, die dat doet. Ik, uh, ik heb al jaren contact met, uh, met deze dame. En uh, zij uh, doet uh, heel veel met, uh, met ook nieuwe muzikanten. En zij liep op een gegeven moment tegen een Nederlandstalig uh, ja, muzikant aan. Die een uh, ja, beetje resideert in. Uh, de Waddeneilanden, of op de Waddeneilanden moet ik eigenlijk zeggen. En dat is in Vlieland. De man komt oorspronkelijk uit Amsterdam. En een van uh, de nummers die wij hier heel veel gedraaid hebben is uh, Zeven Knopen. Achter Tols, want daar heb ik het over, schuilt Daan van Beieren. En Daan van Beieren is dus niet alleen muzikant, maar hij staat dus ook gewoon ergens uh, uh, als barman uh, bij de stoep in uh, Vlieland. Staat hij daar ook nog eens een keer uh, zijn centjes uh, bij elkaar te verdienen. Nu hebben wij al een aantal nummers uh, gedraaid uh, van hem. Uh, Kijk mij gaan. Maar uh, er is ook alweer een nieuwe song uh, klaar. En die was eigenlijk vorige week al beschikbaar. Maar toen hadden we natuurlijk heel veel uh, dingen om te bespreken... over het uh, nieuwe album van Alaska. Dit is dus het nieuwe werk van TOLS. Het nummer dat heet Blijf Je Cool. Tot aan het nieuws van 9 uur.